Het is 11 uur. Het nieuws met Martijn Nijhuis. De KLM komt voor 81% in Franse handen. De internationale landingsrechten van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij... ...worden via een speciale constructie voor tenminste drie jaar gewaarborgd. Het zijn de belangrijkste onderdelen van een akkoord dat de directie van de KLM heeft bereikt met Air France. Volgens president-directeur Van Dijk is het de best mogelijke deal die KLM kan maken in de veranderende Europese markt. Ik denk dat dit een heel very fair is. Voor KLM en its stakeholders. En we think dat this certainly is the best deal that KLM could achieve in the Changing European Aviation Environment. Als alle betrokken autoriteiten ermee instemmen, komt er een alliantie met de naam Air France KLM. Die samenwerking leidt ook tot een eerste stap op weg naar privatisering van Air France. Financieel redacteur Paul Lasseur. Beleggers reageren ook enthousiast op het akkoord met Air France. Want omgerekend betalen de Fransen 16,74 euro per aandeel KLM. En dat is 40% meer dan de slotkoers van gisteravond. Op de Amsterdamse beurs schiet het aandeel omhoog met bijna 17% nu, naar een koers van 13,92 euro. Om de internationale landingsrechten van de KLM veilig te stellen, krijgen twee Nederlandse stichtingen en de Nederlandse overheid de eerste drie jaar 51% van het stemrecht in de nieuwe onderneming. De vakbonden zijn bezorgd over de toekomstige werkgelegenheid. En de ondernemingsraad van de KLM wil pas een oordeel geven als ze de definitieve contracten onder ogen heeft gehad. Pikant detail is dat ook samenwerking met Alitalia weer in beeld komt. De Italiaanse luchtvaartmaatschappij maakt deel uit van een alliantie waarin onder meer Air France zit. De directie in Milaan heeft te laten weten bereid te zijn tot een samengaan met Air France en de KLM. De verloofde van prins Johan Friesel, Mabel Wisse-Smit, blijft erbij dat ze geen liefdesrelatie heeft gehad met de vermoorde maffiabaas Klaas Bruinsma. Dat heeft ze via de Rijksvoorlichtingsdienst laten weten, naar aanleiding van uitlatingen van een vroegere lijfwacht van Bruinsma in het Algemeen Dagblad. Volgens de RVD kende Wisse-Smit die lijfwacht niet eens. Maar is dat verslaggever Peter R. de Vries zegt dat hij een betrouwbare bron is. In mijn ogen is deze man uh, zeer geloofwaardig. Hij heeft een gedetailleerd verhaal verteld. had ook geen belang erbij om dit te vertellen. Sterker nog, toen ik voor de eerste keer contact met hem zocht, wist hij ook helemaal niks van het rumoer in Nederland af. Hij vertelt een, een onderbouwd uh, verhaal. Uh, wat overigens ook nog door een andere bron wordt ondersteund die in mijn programma wordt opgevoerd. En uh, ik heb vooralsnog uh, geen aanleiding om, uh, om daaraan te twijfelen. Volgens die ex-lijfval had het Mabel smit een maandenlange liefdesrelatie met Bruinsma. En wist ze dat hij een belangrijke rol speelde in de drugswereld. De verloofde van Johan Friso spreekt dat tegen. Volgens haar had ze een kort oppervlakkig contact met Bruinsma. En heeft ze daaraan een eind gemaakt toen ze zich realiseerde met welke praktijken de drugsbron zich bezighield. De PvdA en de SP willen opheldering van premier Balkenende. De PvdA wil een brief van de premier. De SP betwijfelt of de inlichtingendienst AIVD het verleden van Nebel wisser smit voldoende heeft onderzocht. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Bot, zal op 3 december worden benoemd. Vanochtend heeft hij een gesprek gehad met premier Balkenende. Daarin heeft Bot het verzoek om minister te worden officieel aangenomen. Bot, die jarenlang hoge diplomatieke functies heeft gehad en lid is van het CDA, is de opvolger van de Hoop Scheffer. Die wordt secretaris-generaal van de NAVO, maar blijft nog minister tot en met een OVSE-vergadering begin december. Bot zei vanochtend dat hij zijn nieuwe baan met zeer groot enthousiasme heeft aanvaard. Hij voegde er aan toe dat hij de uitstekende minister de Hoop Scheffer tot 3 december niet voor de voeten zal lopen. Het weer: flink wat zon en droog, middagtemperatuur ongeveer 18 graden. Wind uit het Zuidoosten, toenemend tot matig en een zee later tot vrij krachtig, windkracht 5. Vanaf morgenmiddag wisselvallig, met vooral in het weekend ook veel wind. Maxima in het weekend dalend naar 13 graden. 747 AM, de VPRO, Madi Bodo. Welkom bij Madiwodo VPRO. Na deze week beseft u dat niets is wat het lijkt. Achter elke moord, politieke omwenteling of ogenschijnlijk kleine gebeurtenis... schuilt zeer waarschijnlijk een echte samenzwering. Een complex complot. Het woord is aan Gerrit Kalsbeek en Ger Jochems. Van het ANP. De regeringspersdienst meldt: periodieke vakantie, buitengewone, kleine zaken- en studieverloven worden voor land- en zeemacht ingetrokken. Hallo luisteraars, ik ben Gerrit, naast me zit Gerr en we gaan nu weer een uur lastig vallen met Complotten, samenzweringen en dat soort onverkwikkelijke zaken. We begonnen met een mobilisatieoproep van uh, voor de Tweede Wereldoorlog. En dat is wel passend, want we hebben heel veel oorlog en heel veel complot. Het is wel lullig als je net met vakantie wil en je, je, je verlof wordt ingetrokken. Ja. Maar ja, oorlog doe je niet voor je lol. Alhoewel, aan het eind van de uitzending weet ik niet zeker of ik daar nog zo over denk... Uh, misschien moeten we even duidelijk maken, Ger, jij gelooft niet echt in complotten. Ik wel. Nee, ik wel uh... sceptisch. Ik geloof niet, nogmaals even uitleggen, ik geloof niet dat uh, een organisatie of een andere groep mensen of individuen in staat zijn om grote bevolkingsgroepen langdurig te, uh, te misleiden. Ik geloof nou, dat vind ik gewoon naïef dat dus je dat denkt. Maar goed, da da daar komen we op terug. Ja. Uh, in ieder geval, uh, of je erin gelooft of niet, complotten zijn zo oud als de wereld. Hè. Zoals we gisteren zagen, was Johannes de Doper waarschijnlijk het slachtoffer van zo'n complot. Heel waarschijnlijk. En we hebben ons afgelopen vragen in de voorbereiding van dit programma... Uh, in hoeverre samenzweringen de loop van de geschiedenis hebben bepaald. En daarom zochten we de emeritus hoogleraar geschiedenis, Herman van der Dunker op. Tijd voor college. Het leven op aarde is een ononderbroken strijd tussen licht en duister, tussen goed en kwaad. ...tussen gezondheid en ziekte, tussen orde en wanorde, tussen opbouw en ontrichting. Als we beginnen met de vraag, wat vindt nu het interessantste complot van de 20e eeuw? Nee, gewoon een persoonlijke smaak. Ja oké, okay, dat is beter een, meer te voeten. Dat, dat is nu, je kunt beter zeggen, welke complotten hebben in de 20e eeuw misschien de, de grootste effecten gehad. Oké, okay, dat is een veel betere vraag gelijk. Welke complot meneer Van der Dunk in de 20e eeuw heeft naar uw zienswijze het aanzien van die eeuw, politiek, militair of wat ook, het meest bepaalt? Nou, ik geloof dat je dan toch uitkomt bij het, de voorstelling van, dus de antisemitische voorstelling van het internationale so Euridon, dat een soort geheimzinnig complot zou hebben gemaakt om de wereldheerschappij. Te volgen, dat is voor het eerst heel duidelijk uitgesproken bij dat, of vanaf voren gekomen in, die, in dat beruchte uh, protocol, zogenaamde protocol van de wijze van Zion. Dat was een stuk, het is in het begin van de 20 e eeuw opgekomen, bekend geworden. En in 1921 is aangetoond dat er een duidelijke vervalsing was van de Russische geheime tsaristische politie. En de inhoud van het complot was dat bij het. Eerste Zionistische, grote ook ook Zionistische Wereldcongres in 1896, hè, toen voor het de dus Joden met dat, met het Zionisme ontstond, als reactie uit de aard, dat moet er direct bij worden op het nieuw opkomende antisemitisme in heel Europa, vooral in Frankrijk, ook in Duitsland. Um, en in dat, in dat protocol stond dan dus, in die vervalsing stond dan, dat daar op dat congres, in het geheim, ...een complot gesmeed zou zijn om de wereldheerschap uit te grijpen. Dat had die tsaristische politie had dat weer nodig. In Rusland waren er heel sterk antisemitische stromingen... ...waren grote pogroms geweest al in de 19e eeuw. Maar daarvan is, een, is dan aangetoond dat dat een, een hele, eigenlijk een hele klungelige en lompe vervalsing was. Maar de overtuigde antisemieten... ...en dan denk ik in de eerste plaats natuurlijk aan de man die wat dat betreft... ...ver uit de grootste spoor in de geschiedenis heeft nagelaten namelijk Hitler die waren van mening dat dat klopte. En uh, die gedachte van het internationale jodendom als een geheimzinnige samenswering die de wereldheerschappij wil grijpen en die van via allerlei organisaties penetreerde dat heeft natuurlijk een immense rol gespeeld in de hele propaganda van Hitler. Geen enkel volk dat zichzelf respecteert kan het streven naar wereldmacht der joden ook op cultureel gebied. Binnen zijn nationale gezin dulden. Men, men kon zich daarbij natuurlijk helemaal uh, aansluiten. Het eerste al bij eeuwenoude voorstellingen, die al helemaal in de Christelijke kerk al vanaf de middeleeuwen. ...stekens weer opnieuw gepropageerd werden. De Joden, de Christusmoordenaars haatten daarom de Christenen ja. en, en zijn stel, telkens wat bezig om dat te ondermijnen. Dat werd toen helemaal in religieuze termen gezien. De Joden een instrument van de duivel. Je hebt ja. grote tegenstellingen tussen, tussen het kwaad en het goed, God en de duivel. En in de 19e eeuw, toen de Joden door de emancipatie ineens allerlei kansen kregen en uh, allerlei beroepen konden uitoefenen, wat voor die tijd verboden was, uh, dan krijg je dat merkwaardige fenomeen, waar nooit een werkelijke verklaring voor gegeven is. Ik heb die ook niet, je kunt dat alleen maar constateren, dat uh, de joden vanaf het moment dat ze in de, na de Franse revolutie, mochten emanciperen, die waar vrijheid kregen om alle mogelijke beroepen ook uit te oefenen, dat in een groot aantal beroepen de, Joven, de joden, met name in intellectuele beroepen, in de wetenschappen, in de journalistiek, ja. ook in de kunsten, enorm overgerepresenteerd waren. Dus als je kijkt naar het betrekkelijk kleine percentage joden op de totale Europese bevolking, en je kijkt dan naar de joden op het gebied van de wetenschap, Nobelprijsdragers bijvoorbeeld, ja. hè, dan zijn ze enorm overgerepresenteerd. Nou, dat heeft toen bij de niet-joden, waar dus nog altijd bepaalde traditionele antisemitische voorstellingen bestonden, tot, de, uh, tot het idee geleid, uh, de joden penetreren overal uh, en dat is een gevaar voor ons. Want men zag in de joden hele gevaarlijke concurrenten, niet alleen in de bank- en bedrijfswezen, daar waren ze van oud natuurlijk, hadden ze een grote capaciteit, uh, maar juist ook in die nieuwe sectoren. Ja. Dus dat heeft het antisemitisme enorm aangewakkerd en daardoor ook, voedsel gegeven aan die complottheorie en daar heeft Hitler op er, is Hitler op voortgegaan waarbij hij, dat is natuurlijk heel belangrijk, het oude religieuze criterium van de joden als Christusmoorders vervangen heeft door het beetje modernistisch-biologische, het is een ander ras zijn, passillen Is het niet kenmerkend dat onze culturele verval sinds ruim een eeuw samenvalt met de intrede der joden in onze cultuur en dat de verwording op dit terrein veelal met namen van Joden is verbonden. Natuurlijk moet je zeggen, het antisemitisme bestond al. maar ook al die, die gedachten waren. Ja. Dat is helemaal niet nieuw. Dat bestond al in de 19e eeuw. Dat heb ik net uh, uitgelegd waarom. Uh, maar daar heeft dat protocol heeft dan voor alle antisemieten die dus uh, die paranoia hadden. leek dat een bewijs. Ja. Waarbij nog niet gezegd is dat ze het ook allemaal geloofden. En zeker maar dat de, de, de vervalsing was aangetoond. Maar inmiddels waren ze overtuigd. dat mag dan wel een vervalsing zijn. Maar in feite hebben die vervalsing natuurlijk volkomen waar gehad. We kunnen het niet beter aantonen. Dat, was, dat is altijd als je een paranoia hebt, een achtervolgingswaanzin, hè, eh, en je kunt het niet aantonen, hè, dan geloof je ook, dan zeg je nou het is wel een vervalsing, maar in feite is het de waarheid. Ja. Ik wil dus niet zeggen dat er een rechte lijn loopt van dat protocol naar Auschwitz. Maar het heeft een grote rol gespeeld ja. bij de opkomst van het nationaal socialisme. Ja. Ik bedoel, zonder de figuur van Hitler en zonder het nationaal socialisme, en dat is ook alweer mogelijk in verband met die hele crisis van Duitsland, dan kom ik zo meteen op de tweede complottheorie, ja. die je daar ook niet weg kunt laten, uh, was Auschwitz naar mijn mening ook niet denkbaar. Ja. Maar die tweede complottheorie, ja. uh, dat is de Eerste Wereldoorlog die de Duitsers hebben verloren, en um, daar vlak daarna, in 19 1920 is in Duitsland de zogenaamde dolkstootlegende opgekomen. Dat wil zeggen, de Duitsers, de grote massa van de Duitse bevolking, stond voor het raadselachtige fenomeen. Zij hadden in die oorlog uh, heel veel overwinningen behaald, toen was het op een gegeven moment vastgelopen. Maar de Duitse legers stonden nog diep in Frankrijk. In het oosten hadden ze de Russen verslagen, hadden aan de, aan Rusland een... Nou, vrij harde vrede opgelegd ze waren de baas in midden-Europa, alleen in Frankrijk, daar stond, ging de oorlog door, zij stonden nog diep in Frankrijk, en toen ineens kwam er een onvoorwaardelijke wapenstilzand en een vrede. Hoe is dat mogelijk? Dat was voor de grote massa van de Duitsers onverklaarbaar, en toen kwam onmiddellijk de gedachte op, nou dat kan alleen maar zijn door verraad, door een complot. Er is een revolutie geweest, die was er ook inderdaad, en die is aangesticht door socialisten, communisten. In Rusland had je inmiddels het communisme van Lenin, die waren aan de macht gekomen. En daarachter zitten de Joden. In onze moderne tijd is het communisme de belichaming, de incarnatie van het kwaad, van de slechtheid, van de rotheid. Die relatie tussen Joden en socialisten of communisme werd ook al heel gauw gelegd. Men zag dus, en zeker Hitler, het communisme als een van die instrumenten, uh, ...waarmee de joden probeerden dus de macht te grijpen. En dat was in zover ook weer gedeeltelijk verklaarbaar... ...omdat de joden in de socialistische en in de communistische beweging... ...al heel gauw een vrij grote rol speelden. Ook daar waren ze merkwaardig over gerepresenteerd. Dat is ook weer niet zo gek, want dat waren bewegingen die zich inzetten voor gelijkheid. Ja. Dus de joden zeggen, nou als we socialist worden of communist... ...dan hebben we eindelijk gelijke kansen als de anderen. Nou, denk maar aan Marx... ...en een ris van de meest vooraanstaande socialistische en communistische uh, filosofen en theoretici waren inderdaad joden. Dus daardoor komen ook alweer die verbindingen, met joden dan. En die daar was, uh, ook dat was ook één van de instrumenten die Hitler aan zijn enorm succes hebben geholpen. Hij heeft die helemaal niet bedacht. Maar uh, of hij daarin geloofde, dat weet je bij Hitler nooit. Maar dan kom ik ook weer op dat punt... Als hij misschien niet helemaal geloofde. En ook niet geloofde in dat protocol van de wijs van Sion. Hij was wel overtuigd van een geheimzinnige, sinistere Joodse samenswering. En dan kon hij die legendes als instrument gebruiken. Ja. Daarmee kom je op een... Als ik nog even door mag gaan, maar ik moet onderbreken als te veel van het voel hoort. Daarmee kom je op een heel interessant fenomeen. Je hebt eigenlijk complotvoorstellingen. Dan heb je twee soorten. De spontane, die bij mensen opkomt. Altijd, wanneer ze voor het, een beroerde situatie komen, voor het kwaad, dat ze niet kunnen verklaren. Dan is de verklaring, nou daar zit dus een geheimzinnige, sinistere samenzwering achter, ja. is een soort verklaring. De andere is dat deze complotideeën bewust door een politieke groep als instrument worden gebruikt. De dolkstoklegende was een combinatie... Het begon ongetwijfeld met dat spontane onvermogen bij de Duitsers om die nederlaag te begrijpen. Ja. Dus dan je onmiddellijk, het kan alleen maar door verraad zijn. En dat is toen heel gauw door politici en tenslotte juist door Hitler, meer dan door wie ook, als een instrument gebruikt. Ja. om de Duitsers ervan te overtuigen dat de Joden het hadden voorzien ja. op Duitsland. Wij gaan ervan uit dat een volk een soort grote gezin is. Vandaar onze socialistische zorg, ook voor die zonen des volks, die kunstenaars zijn. Maar vandaar ook onze opvatting, dat alleen uit Arische ouders geboren kunstenaars tot ons volk behoren en dat de joden, die van nature niet tot ons volk behoren en onze cultuur met geen waarde van betekenis hebben verrijkt, ja, aan cultureel nihilisme steeds dankbaar het hunne hebben bijgedragen, dat de joden uit het cultuurproces moeten worden uitgeschakeld. Het is ongelooflijk dat nog niet zo heel lang geleden dit soort taal door de Nederlandse Eter werd geventileerd. Ja, een keurige stem ook. Maar ja, maar vreemd. Heel merkwaardig. Hey, maar de professor Van der Dunk, we krijgen hem zometeen nog een keer tegen het einde van het programma. Maar hij zegt een beetje dat de, die, dat Joodse complot dat een beetje een probleem van de Duitsers. Hè? Dan wil ik je een stukje laten horen van uh, Arjen Nijenboer. Die komt verderop ook in het programma nog een keer terug. Maar kun je een klein stukje laten horen waardoor je misschien toch net iets anders tegenaan kijkt. Een heel goed voorbeeld van hoe complottheorieën ook gebruikt worden... door lui die zelf eigenlijk complotten bedrijven. Dat is het verhaal van de zogenaamde Joodse samenzwering achter de Sovjet-Unie. Gelijk na de Oktoberrevolutie gingen er allerlei geruchten door Europa... dat er dus buitenlandse steun was geweest voor de Oktoberrevolutie. En die was er ook, dat heeft Sutton dus aangetoond. Dat waren dus die Amerikanen vanuit Skull and Bones die de Oktoberrevolutie ondersteund hebben. Maar toen is er dus iemand opgestaan, die eerst een bekende figuur... ...die publiekelijk dus riep dat het geen Amerikaanse steun was, maar Joodse steun. En die man was Winston Churchill. Die heeft dus in 1918 in een bekende Engelse krant, ik heb het origineel op een gegeven moment opgezocht... ...een heel groot artikel geschreven waarin hij zegt van uh, je hebt het nationale Jodendom. Dat zijn prima brave lui, die houden zich braaf van onze nationale wetten. Maar je hebt ook het internationale Jodendom en die onttrekken zich overal aan. We hebben een internationaal complot opgezet tegen onze christelijke naties. En die, die zitten achter de Sovjet-Unie. Nou, dat is natuurlijk de belangrijkste ideologische motief geweest van de naties. Dus dat achter de Sovjet-Unie, die hun dus zo betrekt, dat daar de joden en achter zaten. En, maar in feite ging het, het ging niet om Joodse steun. Sutter gaat ook helemaal na van uh, hoeveel joden hier nou uh, bij betrokken waren. En het aandeel is uh, ja, redelijk te verwaarlozen. Dus het idee van die nazi-propaganda kwam van Winston Churchill? Ja, Winston Churchill die overigens zelf een hoge vredemetslaar was. Dat is blijkbaar het onverdachte bron, namelijk het interne vredemetslaars van Lennon van Posner. Wat ik iedereen kan aanbevelen als geweldige bron voor dit soort dingen. Dus zo, zo, zo worden die dingen ingezet. Ja, Arjan Nijboer, hij houdt zich bezig met het onderzoek naar complotten. We hebben nou een historicus gehoord, zo pas, van der Dunk. We horen hem zo meteen nog een keer. Arjan Nijboer komt ook nog een keer terug. Maar we vroegen ons af hoe zou een politicoloog nu aankijken tegen het fenomeen complotten. En ik vroeg het aan de hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Sussex in Engeland. En hij heet Kees van der Pijl. Goed, Stef is even iets aan het doen. Ja? Ja, jullie moeten nog even praten, dan kan ik even inregelen. Oké, okay, we moeten nog even praten, want Stef moet nog even iets inregelen. Ja. Ja, we zijn dus met een hele week bezig over uh, complotten, complottheorieën enzovoort. Ja, ik hoorde het. Mijn e eerste standpunt was eigenlijk, mijn gedachte, grote complotten, daar geloof ik niet aan, want mensen zijn uh, niet intelligent genoeg om grote groepen mensen, laat staan naties, langdurig voor het lapje te houden. Daar ja. geloof ik niks van. Ja. Maar goed, ik geloof dat het klaar is. We kunnen beginnen. Ja. Meneer Van der Peil, gelooft u eigenlijk vanuit uw vak aan het fenomeen politieke complotten? Ja, ja. Dat, uh, er worden elke dag natuurlijk complotten gesmeed in die zin. In de zin van dat je met een aantal mensen bij elkaar gaat zitten om een plan te maken om je doel te bereiken. Het probleem is natuurlijk dat uh, er zoveel worden dat het nooit een echt helemaal uitkomt zoals het gepland uh, zo was. Maar laten we het proberen een beetje te in te kaderen, want zoals u het nu formuleert... ...dan is elke fractievergadering van elke uh, oppositiepartij of regeringspartij zelfs is een complot. Exact. En uh, uh, het enige probleem waarom er dus een schemenwereld ontstaat... ...waarin men, sommige mensen beweren die daarbij meestal dan heel erg opgewonden worden... Uh, ...dat er nog meer complotten zijn... ...is omdat wij de neiging hebben alleen naar de formele politieke wereld te kijken. Dus we zien het staatshoofd en de koninklijke familie en het parlement en de regering enzovoort. En dan zeggen we nu, ja, die zijn al aan het, aan het plannen. He, ze plannen wat ze willen gaan doen, ze geven elkaar daarbij taken enzovoort. En het enige wat ik zeg... Is dat er daarnaast nog een heleboel andere netwerken zijn. die, die niet zo in beeld komen. en nee. waar eh, over altijd wilde geruchten gaan. Eh, er zijn, zoals ik zeg. mensen die dan al gauw zeggen dat is een geheime wereldregering. en juist omdat ze in de schemering eh, opereren. ben je geneigd om je te vergissen. in de macht die die groepen ja. hebben. Heeft u een voorbeeld waarvan u zegt. ja, dat spreekt mij aan om, als, om dat te gebruiken. om uit te leggen wat ik eh, bedoel, iets aansprekends? Ja. Aan de ene kant, je hebt dus al alle raden van commissarissen van bedrijven. vormen een soort. Uh, nou, ik zou niet willen zeggen regering. maar toch een soort parlementachtige structuur. waarbij een heleboel mensen in meerdere bedrijven zitten. Uh, en in die verschillende bedrijven dus de plannen van die bedrijven horen. en als ze elkaar dan weer zien in een andere context. ik noem maar de ene dag zitten ze bij Shell te vergaderen. en een week later vergaderen ze bij ING. en sommige van de mensen die daar dan zitten waren op beide plaatsen aanwezig. Mm -hmm. en dan heb je tussen die mensen ja overleg, niet alleen waar het met hun bedrijf naartoe gaat, hè. men zal dus niet primair praten over of de koffieautomaat bij Shell het doet, maar men praat over waar gaat het nou in het Midden-Oosten naartoe, hè. want daar betrekken ze zo'n olie vandaan nou, dat is de begane grond van, van het informele plannen daar bent u en ik, zijn daar niet bij, nee. dus, uh, en wij kunnen ook geen stem uitbrengen, wie wij willen dat daar voor ons spreekt, enzovoort, enzovoort. dus dat is een, laten we zeggen informeel parlement, parlementachtig Netwerk. Maar is dat nu een bewust, rationeel, gestuurd met een vooropgezet doel uh, systeem wat u beschrijft? Het is vooropgezet in de zin dat, men, dat bedrijven uh, ja, opereren als management en daarnaast hebben ze mensen nodig die uh, de, de lange termijn problemen van dat bedrijf enigszins kunnen sturen. Ja. En vandaar dat Wim Kok wordt bij ING en Shell gehaald, ja, omdat hij weet zo'n beetje wat er in Europa speelt en die ja. is bij Clinton op bezoek geweest. Nou, en. Dat, maar dat is nog een relatief informele en ongestructureerd netwerk. Maar daarbovenop ja. heb je organen zoals de Bilderberg-conferentie, de Trilaterale Commissie. Ja, de Bilderberg-conferentie is een conferentie enkele keer in de zoveel tijd van grote in industriële over de hele wereld die bij elkaar komen. Ja, elk keer. Nou, niet van over de hele wereld. Het is een, een overleg wat in 1954 is begonnen in een hotel. De Bilderberg, daarom is het zo genoemd. Uh, omdat er zo'n crisis tussen Amerika en Europa was uh, uitgebroken en dat is een grote meningsverschil eigenlijk net zoals nu ja. dat een aantal leidende figuren zoals Paul Rijkens van Unilever en Prins Bernhard en, en uh, nog een aantal mensen uh, bij elkaar zijn gaan zitten om te kijken kunnen we dat uitpraten. Dus ja. het is een heel specifi specifiek Atlantisch netwerk, niet van over de hele wereld je kan er alleen maar in als uh, NAVO-land. Oké, okay. ja. En het zijn niet alleen industriële maar ook Sleutelfiguren in de pers, want het is natuurlijk heel belangrijk dat de, uh, nou, uh, Time en, en, en de Spiegel en, en dat soort, uh, en, en bepaalde tv-netwerken, dat die af en toe ook eens wat aandacht besteden mm. aan de juiste onderwerpen, zal ik maar zeggen. Is de invloed van zo'n organisatie, van zo'n bijeenkomst, zo'n Bilderberg Club, nou naar speurbaar volgens u? En ja? Ja? Waar, ja? Ja, maar niet in de zin dat, uh, ik noem dat, dat de wereld dus uh, eigenlijk spontaan op weg was in de richting van wereldvrede. En dat dan in de, beel, in de beeldenweg wordt besloten, nee het wordt oorlog en dan maken we ja. 90% uh, draai. Ja. Uh, het, het is eigenlijk, je, je moet het eigenlijk zien, er is, er, er is een soort maatschappelijk ontwikkelingsproces wat, de, wat sowieso al een bepaalde richting ingaat. Onder andere omdat in die raden van commissarissen... ...van bedrijven al uh, heel sterk de, ja, de, de wens speelt om bijvoorbeeld Afrika te gaan ontwikkelen, noem maar wat. Uh, dat komt voort uit, uit bedrijfsbelangen in de Bilderberg. Uh, op, op het niveau van dat soort netwerken ja. wordt dan gesproken van nou wie, wie zitten daar, wie hebben op dit moment de macht in ja. Afrika. Zijn dat lui die ons, ons helpen of zijn dat lui die ja. in dat project in de weg staan? Ja. Het kan wel degelijk zo zijn dat men op de, in een vergadering van zo'n netwerk... en de Bilderberg is er één, maar er zijn er nog veel meer... dat men dus zegt van nou, die en die figuur in Afrika... is al wel een enorme vervelende last aan het worden. Ja. En dan kan je dus hebben, niet dat er gezegd wordt... wie is er voor om hem af te maken... maar dat uh, bijvoorbeeld in de Bilderberg-conferentie... zitten mensen ook, van uh, de NAVO-commandant is er meestal, uh, enzovoort. Die ja. hoort dus die gesprekken aan... Maar die zitten ook weer in andere netwerken, bijvoorbeeld gewoon zijn functionele commando-structuur, waar ook ja. weer de geheime diensten vertegenwoordigd zijn. Ja. In zo'n uh, situatie kan je je dus voorstellen, en hierbij is steeds heel erg belangrijk dat al dit soort overleggen, dus achter gesloten deuren, plaatsvinden. Uh, uh, daarbij kan het dus gebeuren dat de NAVO-commandant in zijn eigen wereldje zegt van, goh, er uh, is wel een enorme irritatie over die en die figuur... Ja. een lager plaatsen die weer in zijn eigen kantine met zijn gespreksgenoten in overleg is ja. die zegt, van, nou weet je over wie ik hele slechte dingen gehoord heb, nou en zo kan op een gegeven moment een, een situatie ontstaan, volgens mij ja. waar als een uitloper van, ja en op zich legitiem zou ik niet zeggen, want het is niet legitiem, omdat het ondemocratisch is hè, en, en, en gesloten maar waarin achter, laten we zeggen civiele overwegingen van waar moet het met de wereld naartoe ja. Uh, dat daar uitlopers uitkomen die wel degelijk in verband kunnen gebracht worden op een bepaald moment met hele ernstige politieke moorden of, ja. of uh, chantages van uh, er zijn tenslotte zoveel politici ook. Ja. Nou volgens mij is het complot nooit dat uh, ik noem maar wat uh, iemand uit de, dat van acht uh, als ik even, je moet altijd uitkijken met mensen en namen maar dat van ja. acht als je de, de recht, Molukkers opbelt en ja. zegt van kunnen jullie een trein kapen, want dat in de in de verkiezingsplannen van het CDA van 19, wat was het, 77, komt dat wel heel erg goed uit. <laughs> zo werkt het niet. Maar het is wel zo dat als uh, de Molukkers plannen hebben om dat soort dingen te doen, die groepen zijn dus van alle kanten geïnfiltreerd. Ik heb daar ooit nog eens een uh, onvredelijke roman over geschreven onder de titel Begreep naar de macht. Mm -hmm. uh, die infiltranten van BVD en uh, dat soort uh, organisaties, die, die horen dus overal een beetje wat er, wat er aan plannen uh, hangt, in de lucht hangt. Uh, het is wel zo dat dan de autoriteiten op een gegeven moment beslissen, of, of laten beslissen, of het laten lopen of het niet zien, uh, om de uh, bescherming weg te halen. Bijvoorbeeld met de molukkers vond ik zelf heel opvallend in de tijd dat toen uh, de molukkers een plan hadden, uh, om de koning in te ontvoeren, was binnen 24 het hele, uh, uur het hele netwerk opgepakt. Hmm. Maar ze hebben vier keer een grote politieke aanslag in Nederland kunnen plegen. Maar u hij... zegt dus eigenlijk dat, uh, uh, dat de autoriteiten op diffuse manieren uh, randvoorwaarden hebben geschapen om iets te laten gebeuren. Een terreuraad in dit geval, die hun politieke doeleinde bevordert. Uh, nou. Niet zo mechanisch, maar, maar wel... Nee, ik zeg ook via diffuse manieren ja, randvoorwaardenschappen. Ja. ja, inderdaad. inderdaad. Om dingen na te laten bijvoorbeeld. Maar je moet natuurlijk wel begrijpen. De hoofdontwikkeling van de maatschappij... Het is eigenlijk een fietspad naast de snelweg. Om hmm. de snelweg gaat de geschiedenis zoals die gaat en zoals ja. die altijd gegaan zou zijn. En wie je ook vermoord, dat verandert daar niks aan. Maar nee. op het fietspad kunnen toch af en toe incidenten plaatsvinden die ja die toch in in een in een bepaalde in een bepaald land ja die toch wel een zekere uh, impact hebben en daar ter plaatse wel degelijk een uh, grote consequenties hebben. Ja, dat was Kees van der Peil, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Universiteit van Sussex. De Engeland, kijk, zo geformuleerd Gerrit, geloof ik wel aan complotten. Dus niet nadrukkelijk georganiseerd met draaiboeken en plannen van aanpak. Maar hoor je wat is, je is, zegt, Gerrit Jochems? Hoor je wat je zegt? Jij zegt dus dat je het best aannemelijk vindt dat het CDA die Molukkers zijn gang heeft laten gaan. Alleen nee, dat bedoel... zeg Nou, ja, dat zeg je wel. Je nee, zegt dat dit een waarschijnlijk verhaal is. Nee, nee, nee, nee. Ik, Bro, ik, ik heb het dat niet Nee, ik heb het over zijn, zijn uh, definitie van een complot. Dat het op een, uh, op een lichtsturende manier gaat door dingen na te laten, door een sfeer te creëren. Daar geloof ik wel tot aan. Zoals bij die Molukkers. Nou, het, het, nee. het geeft wel een nieuwe inhoud nou, aan, aan het, het begrip eigen verantwoordelijkheid van het CDA natuurlijk. Maar goed, uh, ik zou je nu graag willen laten luisteren naar het gesprek wat ik met Arjen Nijboer heb opgenomen. Die gaat eigenlijk een beetje op dezelfde manier als, als uh, jouw professor. Van de, uh, stootje hier, stootje daar. En die komt toch eigenlijk toch wel tot iets bijzondere conclusies. Ik ben Arjen Nijenboer. Ik ben onder meer publicist. En ik werk aan een boek over parapolitics en, en complotten in de 20e eeuw. Wat, wat het verschil is tussen mijn benadering en tussen de complottheorie, zeg maar, dat we aannemen dat er uiteindelijk ergens één machtscentrum moet zijn. En dat is dan de geheime wereldregering. Nee. Er zijn dan de vrijmutslaars of de joden of, of de Bielberg of zo, die dan alles achter de schermen zouden beheersen. En dat is onzin. Dat wordt op heel veel plekken wordt er samengezworen en er plannen bedacht. En deels vechten die mensen tegen elkaar, maar uiteindelijk er is er zeg maar een knikkenbak zeg maar, waar je allemaal knikkers in gooit. En uiteindelijk bepaalt de botsing van al die knikkers bepaald welke kant erop gaat. Nou, en het is wel zo, dat is allemaal vrij haotisch, zeg maar. maar het is wel zo dat je groepen hebt die machtiger zijn. In de zin dat ze op nog langere termijn kunnen kijken naar anderen. En nog beter snappen hoe ze anderen voor een karretje moeten kunnen spannen. Dus ze kunnen de knikkenbakken zetten in een bepaalde richting? Ja, je hebt daar een bepaalde hiërarchie in. Omdat je hebt bepaalde loges of groeperingen, bijvoorbeeld de Bieleberg of de Council of Foreign Relations... ...of de Verenmetselaars of het Vaticaan, die een beter beeld hebben van waar ze heen willen. Die een beter overzicht hebben van de feitelijke krachten die, die werken op een bepaald moment in een historische situatie. ...en die beter snappen hoe ze die bestaande krachten voor hun eigen karretje kunnen spannen. En om die reden zijn ze vaak machtiger. Dan heb ik in het vliegtuig een keer een hele slappe film gezien die ging over Skull and Bones. En dat was een soort groep en die sliepen in, in doodskisten en die zwaarden met schedels. en Dat was allemaal heel eng, en, maar er zat allemaal hele machtige mensen in... ...die allemaal dingen aan het waren. Is, is het zoiets? Nou, Skull and Bones is uh, uh, eigenlijk een van de machtigste groeperingen. Die in die... staat echt. Ja, in de zin die ik net heb geschetst. Dus een club die bepaalde lijnen uitzet. Die over heel lange tijd werken. En waar ze andere groepen eigenlijk in meenemen. Die dus, uh, daarin daar worden ingepast, zeg maar. En uh, Skull Bones is een Amerikaans loge. Die in 1833 is opgericht. Uh, en die uh, eigenlijk samenhangt met een hele diepe tendens in de Amerikaanse cultuur. En dat is dat uh, de Amerikanen geloven dat zij op dit moment als het ware terecht hebben... om de wereldheerschappij uh, uit te oefenen. Een beetje als een soort opvolger van de culturen die dat vroeger hebben gedaan. Zoals de Romeinen en de Grieken. En daarvoor de Egyptenaren en Joden. En daarvoor de Persiërs enzovoort. Die rituelen, is dat net zoiets als ontgroeningen bij de studentenvereniging. om een groepsgevoel te krijgen. of doen het ook echt een magie door occulte dingen? Dat is moeilijk. Het is ook niet helemaal duidelijk wanneer wat wat is, zeg maar. Het is duidelijk dat we ook rituelen hebben. Maar ja, dat, dat, dat, is, dat is nu ik inschatten. Maar dan heb je een artikel geschreven en dan wordt het een beetje ingewikkeld. Dan heb je over de pol de, pool en de luciferische pool alsof er twee hoofdgroepen in, in loges zijn. Ja, euh, ik ben euh, toen ik hier onderzoek naar deed, naar, uh, of dit hele fenomeen tegenkwam, euh, ben ik ook het werk van Rudolf Steiner tegengekomen. Dat is de grondregger van de antroposofie. En die heeft ook hierover hele interessante dingen geschreven. En eigenlijk kwam ik er een beetje op uit dat zijn visie uh, min of meer klopt. Dat je daar een heelheid mee komt. Hij uh, ja, was een, een soort onder... filosoof hè? Ja, hij was, was filosoof en, en, en uh, esotericus in feite. En heeft inmiddels de antroposofie gepoogd om ja, een soort beweging te stichten. Eind vorige eeuw uh, in Duitsland. Uh, die op allerlei gebieden ja, hele vernieuwde dingen uh, probeerde op te starten. Dan kun je denken aan uh, uh, biologische landbouw. ...in uh, alternatieve onderwijs, vrije schoolonderwijs. En uh, hij heeft dus ook heel veel uh, werk op het gebied van, van geschiedenis uh, en geschiedenisfilosofie gedaan. En hij had het over twee polen. Uh, namelijk dat in Amerika één pol zit wat je de animanische pol kan noemen. En dat is een soort uh, ontwikkelingsrichting in, in, de, in de mensheid die eenzijdig materialistisch is. Dus deze pol die doet alsof uh, de hele geestelijke wereld één uh, grote flauwkul is. Uh, dat het een, een idee is wat we onszelf in ons hoofd hebben gehaald. Dat de mens zich volledig uh, moet richten op deze fysieke wereld. Uh, dat uh, de maatschappij gewoon als een soort uh, rat race uh, moet, worden, moet worden ingericht. Als, uh, als, uh, als, als, als, als een dierenrijk. Uh, dat de mens alleen maar een zak uh, atomen is. Uh, enzovoort. Dus, uh, dat, zeg maar. dat is een soort kracht of macht die, die boven de mensen staat. Ja, ik. Ik uh, uh, het zich ja. af in de geesteswereld. Iets metafysisch is het. Ja, het is een, het is een uh, geestelijke kracht, wat, wat je overal zeg maar, kunt zien. Uh, bijvoorbeeld uh, het onderscheid tussen man en vrouw. De andere pool is namelijk de luciferische pol. Die zit geografisch meer in, in het oosten, in China, als kernland. En die is eenzijdig geestelijk. En die uh, wil dat mensen de fysieke wereld helemaal laten varen. En zich helemaal overgeven aan hele eenzijdige geestelijke dingen. Dus aan drugs, aan, uh, aan sectes, aan, uh, enzovoort. En die zien dat de arimanische Pool, dat zien ze als een grootste vijand, en die zien dat de arimanische Pool er echt naar streeft om de wereldheerschappij te veroveren. Onder leiding van Amerika. Ja, en dat zouden ze vreselijk vinden. En uh, daarom lanceren ze destructieve tegenbewegingen om die opmars van die Aransaxische uh, Pool te stoppen. Van de Luciferische Pool. ...komen bijvoorbeeld het communisme, dus een ondubbel, ondubbelzinnige lood aan die stam. Er bepalen boeddhistische orders, die niet allemaal verluid zijn als je zou denken. Oh, nee. Maar ook het moslim-communisme, moslim-extremisme om iets te noemen. Dat is, dat is ook een beweging die uitgaat van hoge geestelijke principes... ...die rechtstreeks van alle komen en die ze gewoon onmiddellijk uh, op het maatschappij willen afdrukken. Ja, tegen het westelijke verderfelijke materialisme. Ja, inderdaad. Ja, daar zijn we klaar mee, want dan heb je dus twee polen die eeuwig tegen elkaar... Uh... In de antroposofische visie uh, is het eigenlijk de bedoeling dat de mens uh, het midden houdt tussen deze twee extremen. Deze twee extremen kun je in die zin als, als, het, als het kwaad zien, omdat ze eenzijdig zijn. Niet zozeer omdat ze fout zijn, maar om maar eenzijdig. Ja. En uh, de mens moet daar het juiste midden tussen houden. En Steyn zei ook van uh, dat je op wereldschaal uh, tussen deze twee extreme culturen... dat je in Europa uh, de beste voorwaarden hebt... Om tot een andere cultuur te komen. Die dus, die dus dat midden houdt en die. Uh... die wijze evenwicht tussen materie en geest bewaart. Ja. Het is een mooie theorie, maar heb je er nou allemaal bewijzen voor? Of kan je het hard maken? Ja. Ik, ben, ik ben zelf vrij kritisch tegenover complottheorieën. 80% van wat op dit uh, gebied waarschijnlijk voor uh, mij gewoon een kachel mee aanmaken. Maar je hebt ook academici die zich hiermee bezighouden, met name vanuit de linkse hoek. En in de angstactie kwaliteitspers. Uh, moet je denken aan uh, de Financial Times en de Economist en zo. Daar verschijnen regelmatig heel duidelijk materiaal in. Onze maatschappij is sowieso veel te open om dit soort dingen geheim te kunnen houden. Dus uh, over, de, over Bilderberg, en Skill and Bones en noem maar op kun je genoeg serieus materiaal bij elkaar haken. Om, uh, om je toch een, een goed beeld te vormen. Maar bij mijn onderzoek kwam ik er eigenlijk op uit. Dat als je, als je naar de grote Amerikaanse strategen bekijkt, dus de mensen als, als Brzezinski en dergelijke. Die hebben er altijd op gewezen dat Duitsland en Rusland nooit samen mogen gaan. Als dat gebeurt, zeggen zij, dan hebben wij als Amerika één groot euro-Aziatisch bord tegenover ons. En dan is het met onze macht gedaan. En Steiner bevestigt dat op een iets andere manier. En die zegt eigenlijk dat alle cultuurontwikkeling van de toekomst voort zal komen uit een zielshuwelijk tussen Duitsland en Rusland. Zegt hij heel mooi uh, poëtisch. En als dat gebeurt, zegt hij, dan is het met het streven naar een Amerikaanse wereldheerschappij bij gedaan. En ja, de Amerikanen hebben dat door? Ja, die weten dat. En die pogen dus juist om die twee tegen elkaar uit te spelen. Nou, dan heb je een heel interessant verhaal. Dat is uh, opgesteld door Anthony Sutton. Die is een pas overleden econoom, verbonden aan de Stanford uh, Universiteit. En die deed in de jaren 60 uh, onderzoek naar de herkomst van de Sovjet-technologie. En die kwam erop uit dat uh, iets van 80% van, van die technologie geleverd was door bekende Amerikaanse bedrijven oh. uh, met banden met de overheid. En hij uh, vond dat heel vreemd en ook heel fout, want hij was echt zo'n zo rechtse uh, nationalistische Amerikaan. Ja. Dus hij vond dat schandalig. En, uh, maar hij dacht dat die uh, Amerikaanse zakenlieden ja, kennelijk zo gedreven waren door, uh, door, door Winzucht, dat ze dat wel uh, uh, prima vonden. Ja. Een beetje analoge aan Lenens uitspraak van uh, als wij uh, vandaag aankondigen dat we morgen alle kapitalisten uh, ophangen, dan verdringen ze ons vandaag nog om onze touw te verkopen. En uh, Matsutin ging verder en ontdekte dat er uh, vanuit dezelfde hoek ook wapenleveranties waren gedaan, uh, giften. Dus de directeur van de Federal Reserve Bank, die persoonlijk naar de Bolshevik heeft vertrekt, om daar 1 miljoen dollar te overhandigen, en die dat ook gewoon tegen de de depositie en zo. En uh, hij begreep het nog steeds niet. Hij komt erop uit van dat er eigenlijk een soort communistische cel in Amerika zit. Dat al die, al die uh, bedrijfstypes allemaal eigenlijk communisten zijn. En dat ze eigenlijk bezig zijn om in het buitenland een soort basis op te richten. Om dan vervolgens een aanval op Amerika te lanceren. Maar vervolgens heeft hij ook ontdekt dat diezelfde groep uh, eigenlijk ook op dezelfde manier de nazi heeft ondersteund. En het patroon is in ieder geval heel logisch en heel duidelijk. Want wat ze daarmee gedaan hebben, was eigenlijk twee bewegingen in Duitsland en Rusland steunen. Die elkaar eens aanslant zagen. En ja, waar het gewoon een kwestie van tijd was dat die elkaar naar de keel zouden vliegen. En dat hebben ze ook gedaan. Dat is de, de Tweede Wereldoorlog. En het is ook duidelijk dat die Tweede Wereldoorlog enorme mogelijkheden heeft geboden aan de Amerikaanse macht om uit te breiden. En dan zie je ook dat er een andere club was. De, de Council on Foreign Relations. Dat is een beetje het belangrijkste private forum voor Amerikaans beleid. Die ook uh, tijdschrift Foreign Affairs uitgeeft, wat algemeen gezien wordt als het meest invloedrijke tijdschrift ter te wereld op dit gebied. En uh, deze club, die toen, toen nog verslagen onbekend was, heeft 12 dagen na het begin van de Tweede Wereldoorlog, op 1 september 1939, het plan opgevat uh, dat Amerika in de oorlog zou moeten gaan stappen en die mogelijkheid uh, zou moeten gebruiken om een soort economisch wereldsysteem te implementeren, uh, genaamd de Grand Area. En die uh, current area, daar schrijft onder andere Noam Chomsky uh, heel veel over. Dat was een soort economisch wereldsysteem uh, met de Amerikaanse economie als centrum. En zij redeneerden van als Amerika in die oorlog stapt en het zal een wereldoorlog worden, is eigenlijk feitelijk de hele wereld is een front. En op het moment dat je de vijand terugdringt, dan heb je dus overal troepen. Dus, uh, en dat is ook feitelijk zo gebeurd, want Amerika is drie kwart van de globe in, in de handen uh, na die oorlog. Ja, dus ze hebben Rusland en Duits dan... elkaar laten afslachten en de ruimte die ze toen gecreëerd hebben, die zijn ze gaan bezetten? Ja, ze hebben dus uh, vanaf uh, midden 1941 uh, in dat project, uh, War, War and Peace Studies Project heette dat. Zijn ze hebben ze gewoon plannen gemaakt wanneer ze IMF en de Wereldbank en de Verenigde Naties op papier hebben uitgedokterd. Ze zijn ook tijdens de Tweede Wereldoorlog al begonnen om daar uh, om consensus over te krijgen tussen allerlei uh, ex regeringen die daar zaten. En als je nu naar de huidige wereldorde kijkt, dan is het niet moeilijk om daar uh, de contouren van die Grand Area in te herkennen. Die andere pool, die luciferische pool, zijn die ook zo grafineerd en doortrapt? Ik, ik heb daar wat minder zicht op dan die angstactische pool. Dat komt ook omdat wat samenhang met, met religieuze stromingen die we in het westen gewoon uh, ja, maar, maar ten dele kennen in feite. Maar je kan het communisme in, in, in feite een beetje zien als, als de prime evil van de 20e eeuw. Uh, je, je kan alles daar, daar terug heen herleiden. Als je, als je de situatie in 1900 bekijkt. Toen had je in feite uh, aan de ene kant Duitsland en aan de andere kant Amerika. En het, het was heel de vraag in de tijd van wie, wie gaat de wereld leiden? Wie, wie, wie, wie wordt dominant? En de algemene verwachting was dat het een Duitsland zou worden. Want Duitsland had de cultuur zaten Goethe en uh, vreselijk veel wetenschap en uh, prachtige filosofen en uh, ze waren enorm uh, voor het op allerlei gebieden. En je zag ook dat alle Engelstalige gebieden naar elkaar toe gingen trekken om, uh, om zich als uh, het ware te verenigen tegenover Duitsland. En toen kreeg je de Oktoberrevolutie. En uh, er was dus eigenlijk een communistische secte die altijd beweert dat de revolutie in Duitsland zou gaan uitbreken. En die vervolgens doorbreekt in Rusland en daar uh, in korte tijd een enorm rijk, een militaristisch rijk neerzet... ...en die vervolgens openlijk roept van de volgende wereldrevolutie gaat in Duitsland plaatsvinden. En er is een enorme paniek uitgebroken in Duitsland. Maar zeker na nou, de eerste waar Duitsland eenzijdig de schuld van kreeg... ...waar ze enorm wat moest betalen en, en de, de financiële crisis in 1929 en noem maar op... ...ja, is daar, is daar gewoon een, een, de best mogelijke voedingsbodem voor fascisme uh, geschapen. En uh, in die situatie kon het aan de macht komen. In een andere situatie was het ondenkbaar geweest. Hitler is ondenkbaar zonder, zonder de Sovjet-Unie. En in feite is Hitler een soort derde wegbeweging. Dus die aan de ene kant nationalistisch was, om zichzelf te onderscheiden van het internationalistische van uh, Rusland. Dus maar aan de andere kant wel socialistisch ook, om, uh, om, de, om de eigen arbeiders ook wat te bieden. Dus het sponsoren van die bolsjewistische revolutie was eigenlijk de eerste slag van Amerika in de strijd met Duitsland om de wereld hegemone. Ja, en daar is heel veel naar terug te leiden. Want omdat je dus daar de Sovjet-Unie kreeg, kreeg je dus ook de tegenreactie in Duitsland, de antithese, om dat hegel te spreken. En uh, die, die twee vliegen elkaar dan in de haren. Nou, dan heeft Amerika heeft een, heeft een reden om, uh, om die wereldoorlog aan te gaan. Waarbij overigens ook uh, een uh, enorme actie moest worden gevoerd naar de eigen bevolking. Want de eigen bevolking wilde helemaal niet uh, die wereldoorlog in. Ja. Dus uh, daar moest ook nog heel wat overtuigingswerk door uh, Skull Skull Bone CS uh, uh, geleverd worden. En via die, die Tweede Wereldoorlog uh, heeft Amerika uh, een enorm nieuw wereldsysteem neer kunnen zetten. Waarvan we nu uh, de wrange brugten plukken. Ja, ja. Zoals de WTO en uh, liberalisering en noem maar op. En is ook de grondslagen voor de EU gelegd. En, het, en in feite is daarmee het Duitsland als zelfstandig middengebied uitgeschakeld. Hey Arjen, het ziet er wel naar uit dat die, uh, dat die materialistische kant dat die eigenlijk wel heeft gewonnen. Want het communisme is weg en je hebt er wel wat, wat terroristengroepen. Dus eigenlijk is de strijd gestreden. Nou, het is heel interessant dat de Financial Times in 1992 heeft geschreven. Uh, dat er een de facto wereldregering is, reeds. En die bestaat uit uh, instituties als de IMF en de G7 en de Wereldbank. en de VN ook. en uh, de opkomende blokken, dus, uh, federale blokken zoals de Europese Unie. In feite zitten we al in die situatie waar we minimaal echt een wereldmanagement hebben. Ja, en over die uh, oostelijke loges, uh, ik, ik zou eerlijk gezegd niet weten waar ze nu mee zouden moeten komen. Kijk, want je moet wel echt iets hebben natuurlijk. Hè? Uh, je, je, uh, net zoals Amerika kan niet gewoon naar, naar Europa gaan en zeggen van uh, accepteer ons wereldsysteem. Dan zouden wij gewoon zeggen van uh, ga weg, we hebben al een wereldsysteem. Dus uh, zij moeten zorgen dat wij uh, liefst ook zelf onze eigen, uh, onze eigen maatschappij hier kapot maken. Dus uh, je, kan, je kan de Tweede Wereldoorlog zelf zien als een soort uh, intern Duitse burgeroorlog. Uh, dat is een hele interessante visie daarop. Want wij in Europa, of zeker de Duitsers, hebben het echt, we hebben het zelf gedaan, snap je? En ook de Russen hebben het zelf gedaan. Ze zijn erin aangewakkerd en gestuurd, maar ze hebben het uiteindelijk zelf gedaan. En uh, in die zin is, is ook de klare opzet van de Amerikaanse loges dus ook relatief. Snap je? Want uh, we hebben het uiteindelijk ook zelf gedaan. Het communisme heeft Amerika dus eigenlijk de kansen gegeven om, om Europa in te pikken. Ja. En als ik me niet vergis, wat die bin Laden allemaal doet, daar spint Amerika eigenlijk ook garen bij. Uh, ja, de dus Oostelijke Polen die, die zijn echt sukkels. Ja, dat zou je kunnen zeggen, ja. Dat, uh, ja. Is het dan toch niet één pol? Er zijn mensen die dat beweren. Ik denk dat er, de, er, is, er is zeker een bepaalde verbinding tussen. Zeker als je vanuit gaat dat er, dat er ook geestelijke wezens achter zitten, achter die polen. Die ook, die ook zeg maar, geschiedenis met elkaar hebben en dan karma en noem maar op. Ik, ik denk dat het te simpel is, of dat het niet zo is, zeg maar, principieel. Maar uh, is zou inderdaad van die oostelijke poten beters beter te wachten. En, en nogmaals, ja, als ze nu dus echt weer een tegenbeweging willen lanceren... Ja, dan moeten ze echt wel echt wat hebben. En, en momenteel hebben ze helemaal niks. Arjen Nijenboer, ik wil nog even zeggen dat mensen die mee willen weten... want alles is gedocumenteerd. Het zijn niet zomaar vage beweren. Alles is gedocumenteerd. En dat kunnen jullie vinden op zijn website arjennijenboer.nl en El, en als je het precies wilt weten hoe je het schrijft, dan kan je ook onze eigen website van Marie Wodo, want dan kan je worden doorgelinkt. Wat hij zei over uh, inspanningen van bepaalde groeperingen om Amerika aan WO2 mee te laten doen. Dat is een hele interessante theorie die beweert dat de Amerikanen op de hoogte waren van die Japanse aanval op Pearl Harbor. Dat hebben laten gebeuren om zodoende het Amerikaanse volk rijp te maken voor deelname aan die oorlog. Ger, uit jouw mond. Dat is een, een theorie. Ik zeg nog niet wat ik er zelf van vind. Ik ramm vijzelijk uh, op de vlakte. Zeg, We hebben nog tijd voor een uh, fragment met uh, Herman Dunk. We gaan nog even naar de geschiedenis. Vaart gij op de leven zee. Trouw heiland met hem mee. Waar de boze mag verschreef. Wat verlangt gij opwaarts blinkt. Hoe de storm en golfslag woedt, trouw heeft gij behoed. Wat verlangt gij opwaarts bleef, dan aan zijn zijde neer. Spoedt u naar het zee neer. waar de boze macht verschrikt. Als je natuurlijk gaat kijken waar komen überhaupt dat hele complotdenken vandaan, dan kom je tenslotte uit bij de religie bij alle religies, maar ook bij het christelijke religie, de grote strijd, het kwaad. De onverklaarbaarheid van het kwaad. Want dat is natuurlijk de wortel. Hoe verklaren wij het kwaad? Nou, dat is een gigantische theologische discussie. En een van de oplossingen, bekende oplossing in het christendom is, je hebt God en je hebt de duivel. En als er kwaad gebeurt, dan zit de duivel erachter. En we zien de hele middeleeuwen door dan ook, dat bij allerlei natuurrampen, toen alles nog veel meer gepersonificeerd was... Uh, een storm of een orkaan, dat was niet een uh, natuurverschijnsel, dat was een persoonlijke kracht, hè, en daar zat de duivel achter. Of oh God, omdat wij... Uh, dat, dat hangt dan weer af van de, tegen zijn wetten. Dat hangt van de godsvoorstelling af, zeker. Bij de joden was het dan traditioneel, het is een bestraffing. Ja. Hè, dus het waren dan, in het christendom zie je voortdurend die twee, bij alle mogelijke natuurrampen, zie je die twee soorten interpretaties. Of het is een stopbestraffing, je vindt dat nu nog regelmatig bij zeer gereformeerde kringen, hè, ook oorlogen, een van de mensheid, ook Hitler, destijds Napoleon, een gezel van de mensheid, gezonde hè, als, als een bestraffing. Je hebt anderen die zeggen, nee, het is de duivel. Dan kom je natuurlijk op dat grote theologisch probleem, maar daar kunnen we dan nou niet in gaan. Wat is God? Is God goed of is God almachtig? Ja, één van tweeën. Als hij het kwaad toelaat, is hij niet almachtig. Hè? En als hij het wel toelaat, is hij niet goed. Dat is natuurlijk een probleem, waarvan dat voelt ons ver. Maar daar ligt de wortel. De onverklaarbaarheid van het kwaad hè, op hoog religieus-theologisch plan. En dat wordt dan, dat vindt het dat probleem, zakt dan af naar de praktische politiek en naar de maatschappelijke verhouding wanneer daar onverklaarbare conflicten ontstaan. En helemaal uitgestorven is deze religieuze gedachte. Ook zelfs bij het Nationaalsocialisme niet. Er is net een paar dagen of geloof gisteren is uitgekomen een nieuwe Nederlands vertaling van de gesprekken met Hitler door Rauschning. He, waar Hitler, een boek wat destijds een geweldige indruk heeft gemaakt, waar Hitler geschetst wordt als een soort, uh, ja eigenlijk als een soort godsdienststichter. Hitler wil een nieuwe wereldorde, een nieuwe mens, helemaal ingaande tegen de... ...met christendom en al onze christelijke en humane waarden... ...een, een, een mens die alleen maar dus het geweld erkent... ...meerderwaardige, minderwaardige rassen... ...en die daarin ook zegt, en dat zijn ook op andere plaatsen van Hitler uitlatingen... ...dat hij zich ziet in naam van God als de bestrijder van de Jood... ...als de eeuwige bederver van de menselijke ras. Nou, daar heb je nog levensgrote religieuze voorstellingen. In hoeverre dat Hitler weer instrumenteel gebruikte om op die manier niet waar bij allerlei christenen of half-christelijk geïnvolveerde uh, mensen aanklang te krijgen. Ook weer als propaganda-instrument. Ja, daar kom je nooit helemaal achter. Maar het is een feit dat er allerlei uitlatingen van Hitler zijn, heel krassen, waarin hij zegt, um, als ik de Jood bestrijd, de Jood dus, die was een soort symbool van het kwaad, verlengstuk van de duivel, hè, dan sta ik daarmee in de dienst van de Heer. Theologisch religieuzer kan het niet. Nee, nee. En je kunt natuurlijk altijd nog zeggen, ook wanneer je zegt, nou die, die god die laat hem wel weg. En dat is op het ogenblik natuurlijk uh, een beetje uit het moderne, althans uit het formeel moderne denken is die wat geweerd, Kun je natuurlijk nog altijd zien, zeggen, uh, het kwaad, het onverklaarbare kwaad, ja waar komt dat vandaan? En als je de hele discussie in de literatuur en de filosofie in de geschiedenis rond Auschwitz volgt. Dan is net dat probleem waar ik het over had, mm -hmm. waar komt het kwaad vandaan? Dat is daar levensgroot aanwezig. Ja. En dan heb je de meest verschillende interpretaties. Dan ja. Als... ja. nou, heb, nou, heb je dus de complotten die voortkomen uit uh, religie en uit religieuze kringen. Maar die religieuze kringen die zijn soms zelf ook de klos. Want er zijn ook allemaal complottheorieën waar continu die katholieken uh, gedacht worden. Ja. Dat hangt natuurlijk weer direct. Vanuit de linkse kringen vaak. Over, ja. Vanuit linkse kringen, en omgekeerd voor de linkse kringen vanuit katholieke kringen, zodra je natuurlijk scherpe conflicten krijgt. Vijandschappen, met name vijandschappen die ze ook op het religieus of ideologische ja. vlak bewegen, dan kregen we die tegenstellingen goed kwaad. Ja. Wij zijn het goed. Hè, dat zijn onze tegenstanders, dus ja. die moeten het kwaad zijn. Ja. Ja. Bijvoorbeeld, de theorieën wat, wat de werken van Opus D zijn, die katholieke gemeenschap. Maar ook de combinatie van vrijmetselarij en katholieken in de P2-loge. Dat? dat was toch zo in Italië? P2-loge heette dat. Dat klopt, ja. ja dat gaat eigenlijk allemaal op hetzelfde terug. Het gaat in feite op hetzelfde terug. De omstandigheden zijn natuurlijk heel gevarieerd. <laughs> um, maar uh, in wezen kun je, kun je hier inderdaad overal iets van die complottheorieën in herkennen en met name natuurlijk, kijk, je had het over de katholieken, nou ik herinner alleen maar aan het in de Nederlandse traditie en geschiedenis, vooral natuurlijk in de protestantse kring, diepgewortelde antipapisme. Ja. Nederland heeft zich tenslotte als zelfstandige staat losgemaakt van Spanje, van de Spaanse, van het katholicisme of schoon hier nog altijd een grote meerderheid katholieken was, maar die hadden niet veel te vertellen in de oude republiek, zoals we weten. Maar daar was nog generaties en eeuwenlang, zeker bij de orthodoxe protestanten, de angst natuurlijk dat die katholieken op een gegeven moment toch weer de macht zou grijpen. Ja. En daar zit dus ook nog altijd die gedachte achter, die het kwaad, dus in dit geval het papisme, ja. de verkeerde uitleg van de Bijbel, wij hebben de goede, wij protestanten, zij hebben de verkeerde, ja. zij zijn in feite toch verlengstuk van de duivel. Ja. He? Dus daar zie je dat ook levenschool. Nou heb ik wel gehoord dat veel complotten ook van katholieke afkomstig zijn. En ik denk, als je zelf veel verzint, dan doe je die misschien zelf ook wel aan. <lacht> ja, ik weet niet of er nog veel meer complotten, ik heb dat nog niet geteld. Uh, dat er in bepaalde, uh, in de politiek, wanneer er een bepaalde geweldige crisissituaties zijn, die hmm. tegen een regering die voor een deel. Uh, absoluut onaanvaardbaar is dat, want het probeert hoe kunnen we die omver krijgen. Ja, dat is normaal. In Zuid-Amerika, de beroemde bananenrepublieken, dat krioent van de zeer concrete complotten die vaak ook succes hebben. Ja. Denkt u maar aan de val van Allende? Dat was natuurlijk een complot van de militairen, van de generaals. Ja, maar gewoon. Kijk, de staatsschip als zodanig gaat natuurlijk heel vaak terug op complotten. Ja. Nee, maar even nog over dat katholicisme uh, versus het protestantisme, waar dat nog echt rabiaat leeft, dat antipapisme, is Noord-Ierland. Ik zie, ik zie uh, Ian Paisley nog steeds roepen, no popery, no popery. Die ziet ook al, achter elk modernisme, wat dreigt de maatschappij te verkankeren in zijn ogen, ziet hij het Vaticaan. Ja, ja. Ja, er zijn wel andere complottheorieën die zeggen dat op het hoogste niveau de Jezuïeten en de, de oh, vrijmeidstaat ja. samenwerken. Ja. Ja, ja, dus, ja, er is, er is, er is natuurlijk één punt wat complottheorieën in hoge mate bevordert. Ik zei al, eh, bij al die dat gepraat over theorieën, mogen we natuurlijk nu uit het oog verliezen, dat de geschiedenis krioet van inderdaad daadwerkelijke complotten. He, ik noemde al Zuid-Amerika, uh, diverse staatsschepen. Die ik denk dat geheime dienst van een kastje. Ja, van, natuurlijk. E is, bedoel, is, een staatsschep die, die, je gaat niet zomaar bij elkaar zitten en je drinkt een kopje thee en zeggen dan, we gaan de staatsgreep plegen, daar zijn voorbereidingen voor nodig. Dat is dus al een vorm van complot. De aanslag op Hitler, om nog even bij Duitsland te blijven, van 20 juli was ook een complot. De goal. Uh, de goal, diverse aanslagen. Soms zijn het aanslagen, dat is heel interessant, die inderdaad door een enkeling gedaan zijn. En dan is het interessant dat de, de dictatuur, meestal zijn het toch wel aanslagen op dictaturen. Uh, dat de betreffende dan onmiddellijk zegt, dat kan niet die, die, die, alleen maar die ene man, daar moet een complot achter zitten. Ja. Maar wat ik nog even zeggen wou met de van de katholieken, u noemde ook de vrijmetsluis, um, zo'n complottheorie ontstaat natuurlijk bijzonder snel ten aanzien van een beetje exclusieve, dat zijn nog niet direct de katholieken, maar bepaalde exclusieve genootschappen met waar niet zomaar iedereen toegang heeft, hè, waar een soort inwijdingsrites zijn, hè, die spreken natuurlijk bijzonder tot de verbeelding van de gewone man. En dat geldt met name dus voor de vrijmetselarij, het geldt wat de katholieken betreft voor de jesuiten, want de jesuitenorde was, zoals we weten, een, een zeer militante, maar ook zeer gesloten orde, hè, daar kwam je ook niet zomaar binnen, en daar krijg je dan gewoon prompt... Uh, bij allerlei rampen en, en kwalen zeg je, nou ja, daar zullen die achter zitten, want dat zijn hele geheimzinnige broeders, waar wij geen greep op hebben. En vandaar dat je ook die merkwaardige verbinding krijgt, dat krijg je in de 19e eeuw. Hè. Wanneer er dus ergens rampen gebeuren, of het gaat slecht, en, en zoekt dus naar schuldigen, dan komt men al heel gauw uit bij geheime samensweringen. En dan noemt men in dit verband al heel gauw de trits, joden, vrijmetslaars, jezuiten. Of schoon die onderling natuurlijk absoluut niets <lacht> met elkaar te maken hebben. Ja. Ja. Dat hopen we dan. Ja, als je een complotten, complotten gelooft, dan daar kom je natuurlijk nooit helemaal uit. Ja. Ja, dat was de zeer geleerde professor van der Dunk. We gaan snel over naar Frits. Hallo Frits, ben je daar? Ja, ik zit uh, ademloos te luisteren. Ah, okay. Dit luisteraars is de stem van Frits Jonker die ons uh, elke dag verblijft met uh, wat uh, complotnieuws. We hebben niet zo heel veel tijd helaas. Nee, snel keer meer. Snel, kom op. Ja, nou, de, de, mars, uh, de stad op Mars, Sedonia. Ik weet het... De uh, in... stad op Mars? Ja, het begon eigenlijk in de jaren zeventig toen die uh, uh, zonders die ernaast zijn naar de Mars sturen, terugkwamen met beelden waarop... Uh, ja, iets stond wat op een gezicht leek. Ja. en Kan je het nog herinneren? Het stond ook in alle kranten. En ja, het was een soort Sphinx, naar... hè? Ja, en toen maakte NASA een aantal van de belangrijkste foto's op die uh, kop stond zoek. En toen gingen mensen daar natuurlijk naar zoeken. En toen weigerden ze ook nog om de tweede zonde, die eigenlijk nog een keer heel dicht over die, uh, dat gebied zou vliegen, daarover te laten vliegen. Die stuurde ze een andere kant op. En daarmee maakt het natuurlijk iedereen die in een complot gelooft wakker. En sindsdien zijn er tientallen sites die niks anders doen dan proberen te bewijzen dat de NASA ja, minstens een basis op Mars heeft die ze willen verbergen. Jeetje, Wat grappig, want binnenkort hebben we dan een complot dat ze eigenlijk niet op de maan zijn geweest. En een ja. ander complot is dat ze dus op Mars zijn geweest en daar zelfs een stad hebben gebouwd of ja. hebben aangetroffen. Ja, Het geeft, het geeft helemaal weer aan dat, dat er voor alles wel een complottheorie is. En ook weer een theorie die daar tegen ingaat, omdat dat er weer een complot is. Jullie spellen dat in het programma ook al de hele tijd uit. Van, op het moment dat je een complottheorie ontdekt of lijkt te ontdekken, dan ontdek je ook meteen de mensen die dat weer willen verbergen. En uh, Zo houdt de bond het wel levend. Maar iedereen die wil zoeken moet even intypen op het internet Richard Hoagland, want hij is de grote man achter die... Richard uh, wie? Hoagland. H-O-A-G-land. Ah, oh, ah, en het okay, is uh, ook al geloof ik helemaal niks, het is wel erg spannend hoor. Het zijn hele bijzondere foto's hè, want je ja. denkt van wauw, wat zie ik nou. Het is de nee. kop van de Sphinx en die dan half in de schaduw ligt. Ja. En het zijn wel authentieke foto's. Heren en heren, ja. we moeten er een eind aan maken, ik moet ja. eventjes afkondigen. Ja, Morgen meer complotten. Ja. want ja. dan duiken we in de dossiers Fortuin en Prins Bernhard. En we spreken met de heren Willem Oltans, Thomas Ross, en Theo van Gogh. Na het Nieuws Wereldnet, gepresenteerd door Fred Strobans: Palestina, Portugal, Uruguay en de Verenigde Staten neemt hij u mee naartoe. Goedemorgen. Dat is toch fiets.